Gerdie van Tijn met het NOS-journaal. Vakcentrale FNV bereidt acties voor in de metaalsector. Een ultimatum dat bij de CAO-omhandeling was gesteld, is verlopen. Op 29 mei staat de eerste actie gepland. Dan zijn er meer dan 700.000 werknemers werkzaam in een sector waar actie wordt gevoerd. Er wordt al actie gevoerd bij de politie, door rijksambtenaren... door ambulance-medewerkers en medewerkers van sociale werkplaatsen. Een man van 48 heeft in Napels vier mensen doodgeschoten. Zes mensen raakten gewond. In een buitenwijk schoot een man met een geweer zijn broer en schoonzus dood in hun woning. Daarna schoot hij vanaf een balkon op mensen in de buurt en voorbijgangers. Hij doodde daarbij onder andere een verkeersagent die op de eerste schoten was afgekomen. Vier politiemensen en iemand die aan het skaten was een andere verkeersagent raakten gewond. Ook dreigde de man het huis op te blazen met behulp van gasflessen, maar hij gaf zich na enige tijd over. Volgens de politie is het motief van de man nog onbekend. Hij heeft geen strafblad en hij zou een vergunning hebben gehad voor het geweer. In Burundi is de vrees groot voor wraaknemingen... nu de staatsgreep tegen president Nkurunziza is mislukt. Al meer dan 100.000 mensen zijn gevlucht, vooral Tutsis. De president zegt dat de orde in Burundi is hersteld... en dat er volgens plan verkiezingen worden gehouden. Hij wil een derde ambtstermijn, dat is tegen de grondwet... en dat heeft de afgelopen weken geleid tot de gewelddadige protesten. De Luxemburgse premier Bettel is vandaag getrouwd met zijn vriend. Hij is daarmee de eerste regeringsleider in de EU die trouwt met iemand van hetzelfde geslacht. De Luxemburgse premier woont al jaren samen met zijn partner. Hij kon nu officieel trouwen omdat het homohuwelijk sinds 1 januari is toegestaan in Luxemburg. Bettel heeft nooit geheimzinnen gedaan over zijn homoseksualiteit. Vandaag zette hij een foto van zichzelf en zijn Belgische man op zijn Twitter-profiel. Het weer. Het blijft droog en het koelt af naar een graad of zes. Morgen eerst wolken en wat regen. In de loop van de middag droog en wat zon. En 14 graden. Dit was het NOS. Zandvoort, Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. We Met. Met nu. Zie het. It happened here, no stranger would it be. we met and that in the hanging tree. Are you, are you, coming to the tree? Put them and call down for yourself to flee. Strange things it happened here, no stranger would it be. we met and hid, that in the hanging tree. Are you, are you, coming to the tree? They strung up a man, they say who murdered three.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 in the hanging tree, are you, are you, coming to the tree, but damn they call down, for boy has strange things have happened here, you a know, stranger would be, if we met and right in the hanging tree, are you, are you, coming to the tree, they strong up a the man, they say a murder strange things have happened here, you know, stranger The hang tree are you, are you coming to the Shadow, visualize it. I'll give it something to do. Cutch, cutch, wherever we go, visualize it. I'll give it something. Welkom bij jou, Sieve M. Zandvoort, See It In House. En ja, mijn naam is DJJK en we praten af met die... Oh zo lekker een nieuwe plaat van, niemand minder dan Afrojack. Ja, je had hem nog niet herkend hè. Hanging Tree is de nieuwe plaat. En ja, als uuropener, wat een plaat is dit zeg. Hou hem in de gaten, want binnenkort rockt hij de charts. De komende twee uur gaan wij even jullie... Uh, eventjes rocken. Zandvoort's grootste voor hij is weer geopend... en er mag gerust een dansje gewaagd worden zoals je wel weet... Ja, wat gaan we de komende twee uur doen? Nou, zoals gebruikelijk hebben we natuurlijk onze mailbox opengegooid voor alle nieuwtjes. En daar hebben jullie dankbaar gebruik van gemaakt. Sensation, die maakt gewoon even keihard de line-up bekend. En ja, had je nog een kaartje? Helaas, het is compleet uitverkocht. Misschien uh, nog via ticket swap uh, dat je aan een kaartje kunt komen. En ik zou zeggen: ga er zeker heen. Want wij van zie het, wij zijn er gewoon erbij. Wat is er nog meer vanavond? Natuurlijk heel veel nieuwe muziek. Exclusieve muziek hier bij Sheet. Exclusieve promo's dus. Ja, daar kun je je radio beter voor aan laten staan. Natuurlijk, hij is er vanavond ook weer. The one and only DJ Dion Sydney. Wat hij vanavond gaat brengen. Dat gaat hij zo meteen aan jullie allemaal bekendmaken. Wat ik in ieder geval voor jullie heb. Dat is Olaf Basowski. Die heeft zijn track Duende... Hij was al een tijdje uit. In de 2000e versie remix uh, gegooid. Lekker zomers. En daar houden we van. Zomerse beats, spoedliks. Dat zijn altijd de magische woorden hier. Maar deze plaat, duende. Die laat je heupen schudden. Neem een cocktail in de hand. Links of rechts. Met of zonder parasolletje. Een rietje. Het maakt niet uit als er maar gedanst wordt. Dit is hier. Twee uur lang, de heetse fiets op de 106.9, 104.5. En natuurlijk, via ons digitale televisiekanaal. Leuk dat je erbij bent.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 Genieten tot de laatste seconde van deze plaat. Wat is hij lekker, wat is hij goed. Niemand minder dan Martin Garrix en Chesto. The only way is up. Vorige week hoorde ik hem hier ook al voorbij komen, maar... Ja, ik ben er verslaafd aan aan die plaat. Ik, ik zit wel rustig gewoon thuis op de repeat. Nou ja, oké, okay, niet overdrijven. Gewoon uh, genoeg andere, pla lekkere platen, maar deze... Ja, hij komt uh, wat vaker bij me voorbij. En eh... Uh, Daarvoor natuurlijk, Olaf Basowski met Duende 2015. Wat een lekker zomerse plaat. Ik zie onze Dion Sydney hier binnenkomen in zijn korte broek, in zijn t-shirtje. Zijn zonnebril nog op, hij werkelijk de zomer is bol. Nou, dat hebben we hier graag gezien, wij uh, zien het natuurlijk. Hij heeft nog net geen cocktail hier in de hand, maar uh, ja, dat zal niet lang meer duren. Maar uh, dan gaan we gelijk eventjes uh, door naar een nieuwtje. Want Solar Weekend uh, maakt een bonvol en divers programma bekend... Ja, The Bloody Beatrots, Adam Beyer, Typhoon, Jet Rebel... Vitalik, Call Crack, Don Diablo en Nouveau Riche All-Stars... zijn enkele grote namen die prijken op het affiche van Solar Weekend. Dit jaar het festival van orga organisator Extrema staat bekend om zijn brede line-up en creatieve invulling. En ja, ook in 2015 staan er weer namen van formaten uit diverse genres. Ja, het creatiefste festival van Nederland heeft een line-up om trots op te zijn... Met opkomend talent en grote namen. DJ's, rappers en bands is er voor ieder wat wils. Solar Weekend kent verschillende podia voor verschillende genres. Zo vind je ook de mainstage komt alles samen. Een van de smaakmakers op het hoofdpodium dit jaar is Jet Rebel. De multi-instrumentalist voor over de afgelopen jaren. De harten van muziekliefhebbers en vrouwen in heel Nederland. Met zijn strakke... Gepolijste bent en funky popliedjes wordt hij regelmatig vergeleken met Prince. Je kan slechtere complimenten krijgen. Ook Sir Bob, Cornelius, Revo, bekend van de Bloody Beatrots en Vitalik... trekken dit jaar naar Roermond. Deze titanen uit de elektronische muziek staan garant voor een goed feest. Ja Iemand anders die werkelijk elke zaal in Nederland op zijn kop zette dit jaar is Typhoon. De rapper is de hip hop ontstegen met zijn ongekend succesvolle album Lobo da Bazzi. Andere artiesten op de mainstage zijn de Catalaanse feestbeesten van La Pegatina en DJ Ruud, Afterparties en Chromatic. Ja, dan hebben we ook nog een techno- en house-stage. De is de techno-tent is Adam Beyer. Het gezicht van de Zweedse techno-scene en synoniem voor alles wat met techno te maken heeft. Andere mooie headliners zijn Monica Cruz, Speedy J en Carl Crack. Ja, de House of Fire of House is misschien wel het populairste podium van Solar Weekend. En kent ook dit jaar weer een prachtig decor en dito-artiesten. Don Diablo draait er bijvoorbeeld de Nederlandse... Ja, de Nederlandse DJ-producer brengt tegenwoordig meer tijd door in het buitenland dan in eigen land. We wachten lekkershausen van deze grootheid. En ja, ik pak hem er gewoon eventjes bij. We doen het gewoon eventjes. Don Diablo komt binnenkort met een nieuwe track. Ik weet niet of onze enige echte DJ die ons dit niet al gehoord heeft. Dennis, heb je hem al gehoord, de nieuwe... Ik heb hem al gehoord. Heb je hem ook al? Nee, dat ook niet. En dan hebben we het over de blaad... Uh, Universe. Universe. Ja. Z zullen, we, zullen we gewoon een uh, kleine sneak preview uh, hier zo geven? Gewoon doen. Gewoon doen. Gewoon uh, even, le kan even gewoon. lekker. gewoon. Het even kan lekker op gewoon. de achtergrond. <laughs> Dit is uh, dus uh, de nieuwe van Don Diablo. Ja, hierbij zie je het, hebben we gewoon alles. Dus we gaan. Ja, precies. We gaan gewoon eventjes door. Ja, Frankie Risardo is nog zo'n Nederlands house DJ. ...die hard aan de weg timmert. Wat zeg ik? Weg dimmert? Nou, hij is al een ster, want... ...ja, hij zit op een heel groot label... ...van Defected. Ja, de Arnhemer wordt al ongeprezen... ...om zijn draaistijl en productiekunsten. Sick individuals! Kregor Salto, Eriki, Versus Roog... ...en een hoop andere namen... ...maken het programma van de House of House compleet. Ja, dan is er nog Rauw... ...het niet te vergeten podium van Joost van Bellen. Marathonloper in de house zien ...en vriend van het festival... Samen met het Britse agency Deck It Out... heeft van bellen met Vitellek, Alex Metric, Mike McCool en Fiets enkele mooie namen neergezet. Ja, dan hebben we ook nog het hiphoppodium en Springplank. Ja, ik zeg... dit is zo'n beetje de line-up. Ik heb gewoon leuke namen voorbij zien komen. Wil je alles weten? Ja, dan ga je gewoon eventjes naar de eigen site van Solar Weekend. En haal je gelijk die kaarten, want ja, ze gaan hard... Zet hem ook vast in je agenda. Op zaterdag 18 2015 gaat dit plaatsvinden. En de zondag gaan ze het gewoon dunnetjes overdoen. Dus dit was Solar Weekend. Oh, nog even genieten, Dennis, van uh, die platen. Ja, jij, jij werd helemaal gek uh, de laatste tijd van Don Diablo. Ja, dat vind, weet ik. Ik vind zijn producties gewoon geweldig. Laat en elke keer weer divers. En ja, nu, nu jij toch aan de andere kant van de microfoon zit. Hallo. Goedenavond, Dennis. Wat kunnen we vanavond uh, van jou gaan verwachten? Uh, Want jij, yes. jij uh, zat net al, ik heb zoveel nieuwe deuntjes. Ja, klopt. Ik heb een uh, remixpakket van 90s by Nature van uh, Showtech. Ik heb hem hier ook uh, toevallig uh, staan. Oké. Okay. Ik wou welke, welke, ik wou... ga welke ga je draaien? Nou, ik wou hem net uh, al opstarten, maar ik denk nee. Ik, ik doe het even niet. Ik wacht even tot... Uh... Uh, nou, vandaag was ook My Digital Enemy van On A Ragged Tip uitgekomen. Maar daar heb ik nog een mashup van gemaakt. Uh, andere, ja, die, ja. Die, die, bij, die had ik ook toevallig al klaar staan. Nou goed, die keizer is je zien vandaag was uitgekomen. Nou, maandag eigenlijk, ik vergis Oké, okay, okay, ik wou wel zeggen vandaag, wat doet hij om een harde wel, schrijf dan? Wel vandaag uitgekomen Joe Ghost met Montel Jordan. The party. This is how we do it. Oké, okay, een nieuwe. Die kent wel die, ja, night, dit, die night. is how we do it. Ja, ja, ik precies. ga verder niet zingen, anders ah, ja. moet ik op televisie. Je, je uh, snapt hem, maar daar is dus een nieuwe versie van uitgekomen op Spin-in. Ik ben benieuwd, ja. Uh, een nieuwe Tommy Trash. Tommy Lekkere, Trash. Een rauwe techhouse. Altijd lekker natuurlijk. De nieuwe Oliver Helders, die komt maandag pas uit. Die heb ik al. De, de Bunny Dance. Bunny Dance? Die is toch al uit? Nee, die komt maandag ik, pas uit. Ik, oh, oh, Heb je wel gedraaid? Ik heb hem nog niet gedraaid, maar... Ja, wij hebben ja, hem. Ja, wij hebben wij <laughs> hem al binnen. Sorry. <laughs> Probo. Nieuwe. Dat zeg ik altijd. Exclusief in, natuurlijk. De nieuwste, uh, het. Chris Lake met Chris Lorenzo. Piano hands. Ook een hele lekkere. Oké, okay, ja. Ik had ook nog een andere Chris Lake plaats voorbij Ze zien komen. Zeventje. Five nice. Uh, ja. Heb ik ook? Pas uh, Ja, ik heb, ik heb echt zoveel platen om op te noemen. Uh, ja. Dat en meer gaan er voorbij komen. En ja, Precies. Wat, wat heb ik dan klaarstaan? Nou, ik heb gewoon. Ik denk, ik doe gewoon een klassiekertje. Ken je dit nog? Ja, die ken ik. Oh, ook in een nieuwe remixpakket. Felix, de klassieke Don't You Want Me. Ik zeg, ik draag gewoon het origineel, want dat vind ik de beste. Don't You Want Me. Dit is See It. Met straks nog meer nieuwtjes. Nog meer harde platen. En de one and only DJ Dion City. Na het nieuws en weer van 10 uur, maar nu eerst Felix. Wel te verstaan En vorige week draaide hem we als uurafsluiter uh, Van het eerste uur En helaas, ja, hij was een beetje kort Voordat hij naar het nieuws ging En ik kreeg allemaal mailtjes binnen Waaronder een mailtje van Melissa En Melissa zegt Jeroen, wil je hem alsjeblieft nog een keertje draaien? Ik zeg nou, Melissa Speciaal voor jou hier Five Stone Met Angels Dit is See It. Zometeen ja, hij komt er echt aan hoor de complete lijnen van Sensation. Maar nu eerst, Angel. 25 jaar, zie FM, FM, FM, FM, FM, FM, FM, Irresponsible een lekkere plaat Tom Hi Tom and Hills. Digital Love in Del Croix and de Delga en Della Tour radio mix hier bij Zie het op jouw ZFM Zandvoort. Exclusieve promo uit Italië. En ja, wat, wat we ook bekend gaan maken Dennis. Dat is toch wel ja, ik geef hem hier voor me. De line-up van Sensation op uh, 12 ja, de twaalfde is hij bekendgemaakt, toch, Dennis? Ja. Oh. Ja, ik ja. moet... Ja, ja. Oké, okay, ja, jij was er als eerste bij. Ja, je zei ik, van, uh, ik, was, uh, ik was bij de uitzending toen het genoemd werd. Ja. Nou ja, maak ze maar bekend. Wat komt er allemaal uh, draaien dit jaar op nou, Sensation? The Legacy. Ze, ze wouden nu dit keer geen Mr. White doen als opener, maar bakermat. Bakermat? Ja. Ze vonden zijn stijl en zijn uh, uitstraling vonden ze lekker in het vonden ze lekker om mee op te warmen. Ze willen namelijk dit keer niet meteen het dak eraf gaan. Ze willen het rustig opbouwen, dat mensen relaxed binnenkomen. Dat, dat is sowieso. Het ligt er altijd een beetje aan. Kijk, vorig jaar was het natuurlijk een uh, rare uh, gewaarwording met het voetbal. Dat uh, Nederland aan het voetballen was. Ja, was een beetje de... En to toch wel een uh, gespannen wedstrijd met verlengingen natuurlijk. Ja, absoluut. Dus, ja, televisieschermen, mensen die pas heel laat binnenkwamen, die gewoon buiten daarheen aan het kijken waren. Ja. Uh, Chucky die uiteindelijk... Uh, uh, ja uh, André Hazes draaide er in zijn zetten ja. Dat Nederland door was ja, ja, dat, nou, dat, nou, dat, nou, dat, dat was, dat was gewoon, wel een gaaf moment hoor Dat Heerlijke was ook zeerlijk. een gaaf moment Maar de opening van het feest was gewoon ja, het, was, nou, het, het, wa, het was geen opening Nou Mr. White deed het wel leuk Alleen in, in mijn idee het deed wel lekker dat groove Maar er ging meteen best wel power erop weet je? Nou, ja, kijk, weet je wat ik ook een beetje van Mr. White vind Waar is de bekendheid Verder van hem ja, alle, hij staat alleen hij, op Sensation. Ja, maar dat is, is het gezicht van Sensation, als het ware. Tuurlijk, maar dan, dan heeft hij meer aandacht nodig. En dat geven ze hem op dit moment ook wel. Ja, maar, klopt. Het maar is ook zo. Ja. Maar wat hebben we dan... Uh, wat ik zie hier zo. Mr. White gaat de mix, beter bekend als de Megamix... deels tegen horen brengen en doet dit niet alleen. Nee, maar ze we hebben nog niet verteld wie. Maar ik heb gefluisterd, gehoord, gelezen... Dat het uh, rank one, de makers van de anthems... Van de, ja, van de allereerste ja, sensations? Ja, ja, de tweede meenemen. en de derde. Die hebben de, de anthems gemaakt. En uh, oh, Marco V. Oké, okay. dat, dat zijn toch wel beuknamen. Ja, maar het, het is nog niet zeker, hè? Het is een... Uh, een, gerucht. Een, een gerucht. Een gerucht ja. in de gangen. Ja. En wij, ja, wij, wij, wij voeden dit gerucht alleen maar eigenlijk. Ja, ja. En dat zou me leuk lijken. Maar ja, als je kijkt, het zijn alleen maar Nederlandse namen. Want ja. wie zien we nog meer in de line-up staan? Ja, de opvolger van Baakspart wordt niemand minder dan Oliver Heldens. Oké, okay, het is dus een lekkere portie Future House. Oftewel, ja, wij noemen het in de, de volksmond noemen we het gewoon uh, Trafo House. Trafo House. Trafo House. Ja. Ja, ja wie, maar, uh, wie vinden we nog meer dan uh, in deze line-up? Pedder Grand. Nou, Nog dat een altijd, Nederlandse ja, held. Dat is, dat is echt Mr. Sensation, want die hebben uh, maar liefst 30 gedaan. 30 shows, ja. zo. Uh, Leipak Luke keert terug na het veroveren van Amerika. Dit is voor het eerst dat hij weer in Nederland draait. Ze hebben hem speciaal uitgenodigd voor dit jubileum. Ik ben heel erg benieuwd. Ik uh, ook. Gaat, hij, is... gaat hij misschien ook als Super UME uh, Hero. Ja, uh, misschien gaat, komt hij al eens een Batman-pak. Ja, je dat veel. bedoel ik, Super UME. Ja. We gaan hem binnenkort wel eens maar eventjes uh, bellen. Dat lijkt me een goed plan. Ja. En uh, als afsluiter... Sander van Doorn. Oeh, lekker. Dus ja, het dat wordt, is uh, lekker beuken op het einde. Ja. Die hebben ook wel lekkere knallers. Dat, uh, dat lijkt me wel, maar als ik zo kijk... vind ik Sander van Doorn... toch eigenlijk de vreemde eend in de bijt. Ja. Ik, ik, had... ik had eigenlijk Don Diablo willen zien. Ja, want die had ik ook eerlijk gezegd... een beetje verwacht, nu die een beetje op aan het komen is. Want Duncan Stutterheim heeft gezegd... wij hebben altijd dj's gehad voordat ze doorbraken. Hij zegt, we hebben David Ketta gehad voordat hij doorbrak. We hebben Chesto gehad voordat hij doorbrak in 2000. Want hij werd pas nummer 1 in 2002. Maar ja, als je kijkt naar de Swedish House Mafia... die er ook hebben gestaan, ja... De, die waren al op een hoogtepunt, ja, eigenlijk. Maar in 2005 had hij Steve Angelo in de zaal. En die okay. was ook nog niet heel bekend. Nee, oké. Okay, dus we... hij, hij zegt: We hebben. En nu, uh, Martin Garrix hadden ze ook, had dus ook genomen toen hij net door begon te breken. Net op het moment dat hij doorbrak. Ja, nou ja, ik, we hebben hem vorig jaar gezien en ja, sorry. Ja, ja, het, het, het kon ons het, niet bekoren. Ja, vorig jaar hebben ze een beetje te veel op de bekende namen gedaan. Vorig jaar was het uh, maar gewoon, de organisator uh, ja. was er ook niet blij mee. Want ik, Dimitri Vekers en Like Mike... die waren tien minuten te laat vorig jaar. Op hun zette? Nou, nee, ja. langer, later uh, hoorde ik zelf. Nou, ik, uh, nou ja, hij zei het, dat het tien minuten was. En ja. Maakt niet uit als je één feest hebt op zo'n avond. Zo'n nou, nee, groot op, feest. Dat, op dat moment maakt het op zich niet uit. Maar ik denk, ja, weet je, toon een beetje klasse. Ja. Wees op tijd. Zeker te weten. Helemaal op een feest als sensation, weet je. Dit is toch... Even de grootste dancefestijnen. Als je dat op je cv hebt staan, uh, zeg ik, ja, dat is een, uh, een kroontje. Ja. Maar we gaan nog eventjes door, want een beperkt aantal tickets... voor Sensation de Legacy zijn teruggekomen door onbetaalde orders... en creditcardfraude. Ja, dat gaat ook nog steeds door. Ja, ja. Deze tickets gaan op 26 mei om 10 uur sharp in de verkoop... via www.sensation.com tickets. Dus, heb je nog geen ja. kaart? Wij hebben hem al. Wij hebben hem in de pocket, maar... Heb jij nog geen kaart? Wees er dan bij. 26 mei om 10 uur sharp. Hoog je bed uit, koffie klaar en achter de computer klaar zitten. En klikken, klikken, klikken en refreshen. Yes. Tot zover een nieuwtje. Dennis, willen we beuken? Of willen we een funky plaatje? Verras me. Ik ga even beuken. Gewoon omdat het kan. Lekker en dat leggen. gaan we doen samen met Patrick LaFunk en César.